Ja, hartelijk welkom bij het Tweede Uur van Kazeluna. Ik zit hier gelukkig niet alleen. Gewoon verschilling is er nog. En u kunt hem vragen stellen over de sterrenkunde. Ik... Ik begrepen dat er al heel veel mensen bellen, maar dat kan nog steeds 0800-1121. Mailen naar kazaluna@ncrv.nl of twitteren met hashtag kazeluna. En Beatrice van der Poel, die is er ook. Zij heeft een nieuwe cd met prachtige Nederlandstalige repertoire. Voor het grootste gedeelte zelf geschreven, maar ook bijvoorbeeld een hele mooie tekst van Jean-Pierre Ravi. Gaan we zo meteen horen. En uh, ze gaat zingen en nou ja, ook praten. Maar ik ga eerst eventjes uh, naar uh, een beller, Gerda. Hallo. Dag. Nou, stel je vraag maar aan Govert. Ja. Um, beweringen als het uh, heelal is aan het uitdijen. Aha. zijn gebaseerd op waarnemingen. van hele verre stelsels. die snel van ons afbewegen. Ja, ja. Maar dat doen ze eigenlijk in het verleden. Dus hoe kan er nu een uitspraak gedaan worden over iets wat nu gebeurt? Ja, dat is een leuke vraag. Uh, wij, wij weten allemaal dat idee van. Uh, uh, uh, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar ja. in de wetenschap moet je soms toch een beetje dat extrapoleren. En je hebt helemaal gelijk. We kunnen zien dat het heelal de afgelopen miljarden jaren heeft uitgedijd. En als het vandaag of gisteren zou stoppen met uitdijen... Ja, dan zien we dat niet aan die verre sterrenstelsels. Dus, nee. uh, maar ja, als je iets ziet gebeuren... Uh, dan, dan is het best logisch om te veronderstellen dat dat nu nog steeds gebeurt. Het is een beetje alsof je op filmbeelden van vorig jaar ziet dat een, uh, een rivier heel snel stroomt. En dan mag je best aannemen dat de rivier nu nog steeds snel stroomt. Dus uh, dat ja. gaat uit van een soort lineaire ontwikkeling? Ja, eigenlijk wel. Je kijkt uh, hoe het in het verleden is uh, gebeurd. En uh, je kijkt hoe het heelal steeds groter is geworden. En daardoor kun je ook uh, bedenken hoe dat in de toekomst zal gebeuren. En dat is ook de enige manier om een beetje een idee te hebben... hoe de verre toekomst van de kosmos eruit ziet. Ja. Dus ja. toch een beetje baseren op uh, de resultaten uit het verleden. En gegevens die dichterbij liggen? Um... Ja, een beetje ingewikkeld. Voor die uitdaging van Telal ben je eigenlijk uh, alleen maar op hele grote afstanden bezig. Ja, relatief ja. groot. Ja. Oké, okay. okay, dank u. Is dank je wel. vraag beantwoord? Ja hoor. Ja, dankjewel. Goed. Dank u. Uh, B B Beatrice, ik, ik zei het al, je hebt een nieuwe CD. En je hebt het over een andere boeg gegooid met deze CD, geloof ik. Hè? Meer, meer mensen in de band. Ja, die zijn hier dus niet. Maar... Ja, ik, wat ik heb gedaan is eigenlijk met mijn vorige albums heb ik. Um, eigenlijk een beetje, uh, hoe zeg je dat, random uh, gewerkt. Eigenlijk een beetje op laten aankomen op de muzikanten die bij elkaar zocht. Dat die is gecast. Of ik denk, nou, die klinkt wel goed bij die. En die heeft een te gekke uh, sound met dat. En die, mag, die respecteer ik zo. Die vind ik zo geweldig. Dus het was eigenlijk een, altijd ja, een beetje afwachten Toeval. wat er uitkwam. Ja. Toeval, ja. En dit album hebben we veel langer aan gewerkt en veel nauwkeuriger dingen geplaatst. En veel meer nagedacht over. Uh, ik ben eigenlijk steeds zachter gaan zingen. Steeds minder gaan schreeuwen. Steeds stiller geworden. Um, omdat ik dacht: van ja, misschien heeft dat wel meer zeggingskracht als ik zachter zing. of het is meer geplaatst. Er zijn belletjes hier en een strijker daar. En het is gewoon ja, wel overwogener. Ja, nou ja, we hebben het eerste uur al een nummer kunnen horen. Uh, help mij heel hard. Uh, door de nacht. Door, door de nacht. Ja. Een nummer dat je zelf vertaald hebt hè, van Chris Christoffersen. Ja. We spraken het er net al even over met Govert ook. Uh, dat, is, dat is moeilijk om, om, om precies de goede woorden te vinden hè, in het Nederlands. Ja. Ja, het is, dat is een precisiewerkje uh, ook. Het is zoeken, ja. Zoeken, ik, ik vind het moet klinken als rock'n'roll poëtisch. Of, of het, de klank moet lekker zijn. Mm -hmm. Het moet ook lekker om te zingen. Maar het moet natuurlijk ook die inhoud hebben. En het moet ook bij de vertaling, met, bij, bij, bij het, ja, het, het onderwerp, het thema van dat lied blijven. En Heelhuids door de nacht, Ja, dat rolde er eigenlijk zo uit. Heelhuids door de nacht. Mm -hmm. En dat werd uiteindelijk ook de titel. Het is, het het is, ik vond het ook heel mooi, omdat dat heel huids, dat heeft ook iets heel fysieks in zich. Dat, mm -hmm. uh, dat maakt het. Het klinkt nog het wanhopiger, heel... inderdaad. Ja. ja, heel huids is echt. Van, prachtig woord. Het, is echt, ja, het gaat echt over ja. eenzaamheid. Ja. Dat sprak me heel erg aan. Ja. Ja. Goed, je gaat uh, nu zingen Als ik Later. Ja. Dat is een nummer dat je zelf hebt geschreven. Dat gaat over dementie. Ja, nou, dat, is nou het net ook, over, dat is niet ja. bepaald een, een, nee. een, een, een, een, een thema dat je meteen. Uh, Denk misschien bij een uh... nee, het is wel Beetje. een thema wat enorm leeft in, in, in onze generatie. Dus ik, ik ben 47 nu, dus er zijn heel veel in mijn omgeving die ja, die echt zorg hebben om hun ouders. Om, uh, uh, ik, ja, het komt ook in mijn directe omgeving voor en het is heel erg tragisch wat er gebeurt. En Het is ook Bizar, als je erover nadenkt, dat hoe ouder de mensen worden, hoe, hoe simpeler ze eigenlijk weer mm -hmm. ook weer teruggaan eigenlijk naar hun kindertijd. Dus het gaat ook een beetje over vergankelijkheid en over een reis door de tijd en, en het verleden en, en de cirkel. De cirkel is rond. En dit lied, ik heb het expres eigenlijk hele simpele taal voor gebruikt. En, en het metafoor van dat je als kind met je ouders naar de vijver gaat in het park om de eentjes te voeren en dat je uiteindelijk aan het einde van die cirkel of weer aan het begin ja. met je ouders naar het park gaat en dat je om de eentjes te voeren. Dus het is, nou ja, ik ga het gewoon zingen. Ja, ga het ja. gewoon zingen. Kijk hoor. standby staan. Ik ben standby.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 men altijd af en aan Whoa. En ik vertel jou wie jij bent. En jouw haren zijn als zilver. Als we zitten voor het raam. Ach, kijk de eendjes. In de vijver, ze zwemmen altijd af en aan. Van twee tot vier. Ik moet gaan en jij blijft hier. Oh, een kopje thee. Jij hebt plezier. Ik moet gaan en jij blijft hier. Oh, ik moet gaan en jij blijft De eentjes in de vijver, ze zwemmen altijd af en aan. En jouw haren zijn al zilver. Als we zitten voor het raam. Ach, kijk de eentjes in de vijver. Zwemmen altijd af en aan. Mama, zie jij dat eentje? zie jij het gaan? Nou, mooi prachtig. Uh, Beatrice, ja. prachtig nummer. Zometeen meteen uh, meer nog. We gaan ondertussen even naar de uh, bellers. Mensen hebben allemaal enorme, enorme vragen gehoord. Dat uh, verbaast je natuurlijk niks. Over de oerknal, dat fascineert toch? Dick krijgt in mailt: Hallo Gobert, wat was er naar jouw mening voor de oerknal? Uit niets kan toch niet iets ontstaan? Ja, dat laatste is nog maar de vraag. Ja. Of dat zo is. Nou ja. Dat weten we niet. Hè. <laughs> um. Ja, weet je, dit is misschien wel de allergrootste vraag... die de mens in de wetenschap zich ooit gesteld heeft. Hoe is alles ontstaan? Het simpele antwoord is, we weten het niet. En dan kun je zeggen, ja, stelt die wetenschap dan wat voor? Nou, ik denk dat het geen schande is... dat wij op de allergrootste vraag die we ons kunnen voorstellen... misschien het juiste antwoord nog niet gevonden hebben. Het is maar de vraag of we het ooit zullen vinden. Maar die vraag van wat was er voor de oerknal? Er zijn een paar mogelijke antwoorden op. Eén hele uh, speculatieve idee is... van er zou inderdaad iets voor de oerknal geweest kunnen zijn. Misschien een vorige fase van ons heelal. Misschien een ander heelal waaruit wij zijn voortgekomen. Dat zijn allemaal dingen die nu worden onderzocht. Theoretisch uh, gebied. Dus misschien is ons heelal helemaal niet het enige. We hebben heel lang gedacht dat de aarde de enige planeet was. Toen dachten we dat de zon de enige ster was. Toen dachten we dat ons melkwegstelsel het enige in het heelal was. Misschien moeten we die fout niet nog een keer maken. Er zijn er een heleboel heelallen. Dat zou kunnen. Een andere die ook serieus wordt genomen, is... wat nou als ook de tijd is ontstaan bij de vorming van het heral? Dan heeft die hele vraag opeens geen betekenis meer. Dan is er geen voor de oerknal. Want als er geen tijd was, kun je ook niet spreken over iets wat ervoor was. Dan wordt het een beetje een filosofische ja. discussie. Maar uh, aan uh, luisteraar Dick als antwoord: uh, geen mens die het weet. En als iemand uh, volgend jaar het sluitende antwoord heeft gevonden, dan gaat hij absoluut de Nobelprijs winnen. Oké, okay, nou dan heb ik nog een paar vragen van luisteraars die niet speciaal zelf op de radio hoeven. Wat is een wormgat? En <laughs> geeft dat. Ik, nou, Harry Potter, hè, denk ik, dan aan. En geeft dat toegang tot een ander universum? Ja, dat is ontzettend speculatief. Uh, Kijk, we kennen Ik heb gezegd een, dat ze alles mochten vragen. Dit zijn de hele leuke onderwerpen. In de, in die sterren kunnen het tot zo'n fascinerend onderzoeksgebied maken. Kijk, uh, een wormgat heet niet voor niks. Hoor. We weten dat een worm kan door een appel kruipen. En dan kan hij van de ene kant via de kortste route naar de andere. Hè, dwars door het midden van de appel heen. Mm -hmm. Maar als je dat niet kan doen, als je zo'n wormgat niet hebt, dan moet je over de buitenkant van de appel. En dan moet je omlopen. Daar komt het toch eigenlijk op neer. Ja. We, uh, dus uh, een wormgat is een soort korte verbinding tussen twee punten die normaal gesproken niet kan. Nou, als dat in het heelal ook zou bestaan... als er een manier zou zijn om van hier naar een ander punt te gaan... dat het niet 100.000 lichtjaar is, maar een klein stukje... dan heb je een wormgat. Mm. En als er nou een zwart gat in ons heelal is... zo'n plek wat alles opzuigt mm. uit zo'n omgeving... waar niks meer uit de voorschijn kan komen... we weten niet wat daar gebeurt. Maar stel nou dat een zwart gat de ingang is tot zo'n tunnelsje. Tot zo'n mysterieus tunnelsje in een mm -hmm. andere dimensie. En die zou op een andere plek als een soort wit gat weer komen. Ja, dan heb je een wormgat in het heelal. Bestaan ze? Nog nooit ontdekt. Maar kunnen ze bestaan? Ja, theoretici die zijn eraan het rekenen. En ze denken, nou ja, het is niet uitgesloten dat zoiets in principe zou kunnen. En dat zou dan toegang kunnen geven tot een ander universum? Ja, maar het is echt meer science fiction dan wetenschap, hoor. Ja, oké. Okay. Goed. En dan nog eentje. Ik, ik weet dat je daar niet zo heel veel zin in hebt... maar ik stel hem toch. Had de voorspelling van de Maya-kalender iets te maken met astronomie? Uh, ja, want de hele Maya-kalender is gebaseerd op astronomische cycli. Die Maya-kalender was gebaseerd op de loop van de planeet Venus... en op wat de zon en de maan deden. Dus een hele kalendersysteem, net als ons kalendersysteem trouwens... Hè? onze jaren en maanden en dagen... zijn ook allemaal gebaseerd op sterrenkundige verschijnselen. Dus die kalender had te maken met astronomie. Ja, maar, maar de voorspelling die Westerse mensen anno 20e eeuw aan die Maya-kalender toekende van nu gaat de wereld vergaan. Want daar wordt hier waarschijnlijk ja, ja, ja, ja. op gedoeld. Dat zou vorig jaar, 22 december, gebeuren. Ja, maar er, er staat ook nog. En kan ja. het zijn dat we op dat gebied nog iets kunnen verwachten... dat ze er een jaartje naast zaten? Nou, nee, die, die, dat is een flauwekul. Die, okay. die, dat is echt een beetje als jij, dat jij in je eigen kalender denkt... van na 31 december hey, er zit geen blaadje meer, dan zal de wereld wel vergaan. Dat, dat was kort gezegd de rare denkfout van dat hele Maya-vraag. En er gebeurde ook helemaal niks, 22 december. Het einde van de wereld is al duizend keer voorspeld. Het is nog nooit uitgekomen. Daar geloof uh, er niet in? Nee. Oké, okay, en dan, waaruit bestaan de sterren? Kijk, dat is nog eens een vraag. Maar, weet jij het? Nee. <laughs> sterrenstof. Ja, sterrenstof. Uh, <laughs> ja, dat is flauw. Nou ja, het is wel waar. Nee, het is helemaal niet flauw. Uh. Uh, het leuke is dat een paar honderd jaar geleden... wist niemand dat... En toen is er een filosoof geweest, Auguste Comte, Franse filosoof... Ja. en die zei van de wetenschap kan heel veel vragen oplossen... maar de samenstelling van de sterren zal zij nooit kunnen beantwoorden. Want dacht hij, daar kunnen we nooit bij, dus dat kunnen we niet in een laboratorium doen. Want wanneer leefde die? Nee. Oh, eind 18e eeuw geloof okay. ik. Uh, heel kort daarna werd de spectroscopie uitgevonden... waarmee je het licht van lichtbronnen op grote afstand helemaal kunt ontleden en bestuderen. En door dat spectrum te onderzoeken kun je uitvogelen waar die ster uit bestaan. Dus we weten het tegenwoordig wel, al zijn we nog nooit naar een ster geweest. En sterren, inclusief onze eigen zon, bestaan voor ongeveer drie kwart uit waterstof... en voor één kwart uit helium. Hele lichte gassen, de simpelste elementen die je bestaan. Uh, dus eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Maar wel het spul waar het meeste van is in het heelal. Dus sterren zijn een hele goede ja, dwarsdoorsneden van de kosmos. Hm. En dan gaan we weer naar Bella. Kim... Jas ze er doorheen hoor, die vragen Kim? Ik heb een vraag gegoverd ja. over uh, de zonsverduistering. Aha. Ben een, uh, ik heb één keer in mijn leven gezien, een jaar of twaalf geloof ik geleden, in Noord-Frankrijk, ben ik speciaal naartoe gegaan. 11 augustus 1999 was het. Oh ja, dat kan heel goed. Ja, ja. ik ben niet zo vast in mijn jaar. Ben het is van maar... de poel ook, ja. ja? Maar, ja, ik stond op een heuveltje bij, bij, uh, in het platteland bij Rijms, ja? 150 Frans, en ik heb het uh, loopzuiver gezien. Mooi. En ik was diep onder indruk. Oh, ik kan het oh. ook iedereen aanraden, om als je een kans hebt om zoiets te bekijken, ga. Maar nou een vraag daarover. Die, het is vanuit onze menselijke perceptie, ja? die maanschijf, op ja? zo'n moment van verduistering, ja? die is even groot, of althans vrijwel even groot, Aha. als de zonneschijf. Ja. En dat is de magie, zal ik maar zeggen. Ja, van precies. Dat de maakt het zo bijzonder. Ja. ja, maar nou heb ik maar ooit eens even in, in, een, in, een, in een zijregel uh, heb ik opgevangen... dat in een uh, verder verleden, en dus waarschijnlijk ook in een verdere toekomst... Uh, dat die uh, uh, afstanden en dus de, onze perceptie van die mate van die schijven dat hij uh, kleiner was vroeger, of groter. Dat, dat heb ik niet goed uh -huh. uh, opgevangen toen. Wat is de evolutie ja. in die afstanden? Nou, het is, een, het is een hele leuke vraag en het is een heel bijzondere zo zonsverhuistering. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb er aardig wat gezien en je raakt er nooit op uitgekeken. Het blijft altijd magie. Dus ik ben het helemaal met je eens. Iedereen moet dat minstens één keer in zijn leven gaan meemaken. Een totale zonsverhuistering. En uh, het, het bijzondere is dat... De maan is in het echt natuurlijk veel kleiner dan de zon. De maan oh ja. is in middellijn 400 keer zo klein als de zon. De zon is heel groot, de maan is veel kleiner. Maar hij staat toevallig ook 400 keer dichterbij. Dus ze zien er precies even groot uit en dat maakt zo'n zonsverduistering zo bijzonder. En dat, is, en dat is toevallig omdat niemand heeft bedacht dat die maan precies op die afstand zou moeten staan en omdat die afstand inderdaad, wat je ook zei, die varieert. Lang geleden stond de maan dichter bij de aarde en waren alle zonsverduisteringen minder interessant want er werd niet alleen de zon maar ook de omgeving helemaal afgedekt. Geen corona. En, geen corona zichtbaar, die stralenkrans rond de verduisterde zon. En in de toekomst, zal, in de verre toekomst, zal de maan verder weg staan en zijn er nooit meer totale verduistering. En dan kan hij de zon niet meer helemaal afdekken. Dus het is spectaculair toevallig dat wij precies in die periode leven van misschien 100 miljoen jaar of zo of, uh, dat is een vrij korte tijdsterkunde gezien. Ik voor zie, jou wel, ja. Ik zie Mieke helemaal. Nee, nee, voor, nee maar dat begrijp ik. Jullie denken in andere tijdspannes. Maar ja. dat wij toevallig in die periode leven waarin die zonsverduistering zo'n magisch verschijnsel is, dat is toeval. En het is wel heel bijzonder. Ja. ja. Dus, nou ja, dus, oh, dus mag ooit. Ja, en, maar, je mag, en je mag geluk hebben, dan? want uh, in de toekomst hebben we ze niet meer. Nee, maar hoe snel, hoe snel gaat dat? Of hoe langzaam gaat dat? Gemiddeld drijft de maan uh, per jaar 4 centimeter verder van de aarde af. De vier afstand centimeter. tussen maan en aarde die varieert best wel, want uh, de baan is niet helemaal cirkelvormig, maar de gemiddelde afstand neemt uh, elk jaar met 4 centimeter toe. En dat komt door de getijdenkrachten van de maan... en de wrijving van eb en vloed op aarde... en uitwisseling van energie. Uh, dus dat is de reden dat dat gebeurt. Ja, ja. Van jou maar dat... dat noem jij allemaal toeval. <enchijnlijk> nee, het is toeval dat, uh, dat wij nu precies in die tijd leven... dat het er zo mooi uitziet en dat het precies ja, uitkomt. Ja, maar de, de, de, de, er is een paar honderdduizend jaar... of misschien een miljoen of zo... Uh, uh, sprake van, uh, van menselijke aanwezigheid ja. op aarde. Hè? Soms die er iets kunnen begrijpen... En er is al honderden miljoenen jaren, zijn die, of nog veel langer, miljarden, ja. weet ik het... zijn die hemellichamen ja. daar zo, met die vier centimeter per jaar op Ja, kruis. leuk, hè? Daar zie ik geen toeval in. Dat is wetenschap en magie door elkaar gemixt. Ja, nou ja, noem het zoals je het wil. Ik, ik vind het in ieder geval... Gaan we nog eens een boom overop zetten. Oké, okay. ja, gaan we een keer Goed. doen. Hey, Oké, okay, dankjewel. Uh, Hoi. Ja, dag. Oh, ja. En uh, ja, Beatrice, jij zei... ik ben ook naar Noord-Frankrijk gegaan voor die... Uh... Ja, ja heb je het wel heb goed dat gezien? Dat heb je gezien. Fantastisch, ja. Ja, ja. Net, het was bewolkt en het ging open en toen zagen we het ja, allemaal. Ja, want iedereen, die, heel veel mensen kunnen zich dat herinneren. Je moet, het was zo, ja, uh, zoveel half bewolkt, overal vlekken, wolken. Ja. De helft van de mensen hebben Hef het gezien, de helft niet. Nee, het de het de... mooiste was, dat het, het was net alsof het Luxeflex in één keer dicht ging. Ja, ja. Dus je voelde het van achteraan komen. Zo. En het was het donker. En alle dieren gingen ja, liggen. Precies, ja. En, de, en de, de, de, de kippen gingen op stok. Ja. En, je en na een minuut... Begon alles weer al. te mooi. leven. Jij ja, doet een hele goede kip. geniaal. Want ik heb nog ja. nooit zoiets prachtigs ja, meegemaakt. Oh, nou. Dat is heel, heel oh, Mooi om te horen. Ja. ja. Goed. Um, ja. ja, je gaat weer een uh, nummer zingen. Dat uh, is een nummer dat is. Uh, de muziek door jou zelf is geschreven. Maar de tekst, dat vond ik leuk. Jean-Pierre Ravi, ja. onze, onze Groningse dichter. En ja, uh, ik... hoe kwam je zo erbij om een tekst van hem te nemen? Ik stuitte per ongeluk op dat gedicht. en dat sprak me heel erg aan. Het gaat over een relatie die echt naar de knoppen is. en de chaos daarna. Um, hoe nu verder? Hè? Ze zijn uit elkaar. En, uh, hij vergelijkt de uh, relatie ook met een, een soort strijdtoneel. Met een echt een gevecht. Uh, ik zag het gedicht. En meestal is het, is het heel moeilijk om op een gedicht muziek te maken. Omdat dichters niet in liedtekst te denken. Maar wel met ritme of met klank ook bezig zijn. Maar soms niet handig op akkoorden. Hmm. Maar dit klopte meteen. En... Je hoeft er helemaal niets aan te veranderen. Ik er hoeft er niets aan te veranderen. En het, het is gewoon eigenlijk. Het heeft een raar staartje. Het gaat ook. Dat... Haak ik weer oh. bij jou in de chaos van, van, van ons leven Aha. met planeten, sterren ja. enzovoort? En dit gaat dan over de chaos op, op microgebied, ja. ja, tussen groter, twee hoor. mensen die waarschijnlijk <laughs> behoorlijk maar acties kropen. En toen heb jij hem gevraagd: van, mag ik het zingen? Ja, ik ben via, via achter zijn, zijn e-mailadres ja. gekomen en heb hem heel netjes een brief gestuurd ja. van. Ik ben zo vrij geweest om, ja. dat, uh, om, jou, om uw tekst ja. te gebruiken. En ik kreeg een heel lief briefje terug. Ja, ja van nou, je bent uh, ja, ja, vereerd ja. en bla, bla, bla. Dus ik heb hem van de week eindelijk... Lag ja. helemaal, ik had het helemaal vergeten, moet je nagaan. Ik heb hem eindelijk de cd gestuurd. Ja. En, dus, en uh, Ik heb hem ook geschreven. Ik hoop dat we elkaar in een keer in het echt mogen ontmoeten. Ik want ontmoet? ik heb hem nooit ontmoet. Oh. Nee. En heeft hij al gereageerd? Nou, nee, hij heeft niet. nog niet gereageerd oh, op de CD, de nou, maar hij heeft de, wel wel gehoord, <laughs> okay. hij heeft de opname wel gehoord. en daar was hij vond... heel blij ja, mee. Ik weet niet of dat vaker gebeurt, maar het is, ja, ja, kijk, ge Ja, poëzie, ik en... weet dat uh, er zijn wel meer muziek... Ik weet onder andere van Maart van Roosendaal... Hij heeft ook een keer een Jean-Pierre Ravich ja. uh, heb je trouwens mee samengewerkt, had. hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Je hebt al met heel veel bijzondere mannen samengewerkt. Oh. Uh, goed, misschien <laughs> komen we daar zo nog op. Uh, in, in dit geval met uh, Jean-Pierre uh, Ravi. Je hebt zelf de muziek erop gemaakt. En het ja. nummer heet, en het gedicht heet ook, denk ik... Tot bloedens toe. Tot bloedens toe. Zwakke plekken kwetsen En beiden zijn Te lange lesten De onbetwiste veten moe Het late licht Faalt in het westen Mijn lieve vijand zie hoe ik mij van mijn wapentuig omdoe, dit is uiteindelijk toch het beste. Het heeft alleen zo lang geduurd, de bitterheid waarmee wij streden, heeft ons voor alle twee vergoed. De toekomst en het heden, mm -hmm. Volledig in de war gestuurd. Ah, ba wab, wou. Baba da ba da Ah, oh, volledig in de war gestuurd, volledig in de war gestuurd, volledig in de war gestuurd, ah, oh, volledig in de war gestuurd, ah, oh, hey, volledig in de war. Volledig in de war, gestuurd. Volledig in de war, gestuurd. Mm -hmm, volledig in de war, Hey, zeg me maar. Hoe het verder moet, zeg me maar. Mm -hmm, mm -hmm, hoe het verder moet, zeg me maar. Zeg me maar, maar hoe het vermoedt. volledig in de war gestuurd. Hey, volledig in de war, hij hey, gestuurd, volledig in de war gestuurd. Volledig Beatrice, ja, we hopen bij boffen toch maar dat we hier zo een, een zangeres live hebben zingen, hè? En, ja, en ze zingt dus de, de, de begeleiding staat op band, dat de ja, mensen ja. misschien begrepen dat kan niet anders. Mooi, een tekst van Jean-Pierre Ravi, Tot broeden toe. van haar nieuwe cd, heel huids. Ja, gehoopt we gaan weer even terug naar jou. Uh, heel veel bellers willen weten of, of je gelooft in buitenaards leven, en UFO's en zo. Oh, dat en zo, dat vind ik, Het nee, zijn, dat wel dat zijn heel niet. verschillende nee, dingen hoor. Ik zeg je, nee, er staat hier ja. Buitenaards nou oké, okay. duidelijke vraag. Buitenaards leven, dat er ergens op een andere planeet, bij een andere ster. net hetzelfde gebeurd is als een paar miljard jaar geleden hier op aarde. Dat er leven is ontstaan, waar misschien. Ja, dat, dat denk ik wel, dat lijkt me heel waarschijnlijk. Ja? Maar UFO's, dat er buitenaardse wezens in ruimteschepen door ons luchtruim zuizen... en dat niemand daar een heel overtuigend bewijs voor op tafel heeft... maar dat het alleen maar vage plaatjes en rare verhalen zijn... Ja, daar geloof ik niks van. En de reden daarvan dat ik daar niet in geloof, is eigenlijk heel logisch. Want uh, ik heb zelfs vergeleken met... Uh, wat, wat zou jij doen als iemand jou vertelt van... Uh, je hebt 10 miljoen in de staatsloterij gewonnen zeg je dan, oh, fijn, goed, ik heb het gewonnen. Nee, dan ga je eerst op je bankrekening kijken, want je wil het bewijs. Je gaat misschien de staatsloterij bellen om te horen of het echt zo is... voordat je het aanneemt, want het is een heel onwaarschijnlijk iets... dat jij die loterij wint. Dus als zomaar iemand dat zegt, ga je dat niet geloven. Daar is het veel te onwaarschijnlijk voor. Als iemand tegen mij zegt, ik heb uh, een kabouter in mijn tuin zien rondlopen... met een bijltje op zijn rug, dan denk ik, ja... Je hebt uh, uh, te veel gedronken of zo. Ga ik hem niet geloven? Dan wil ik bewijs. Mm. Als iemand zegt: Ik heb buitenaardse wezens aan boord van de UFO gezien. Dan denk ik: Ja, sorry jongen, je kan zoveel vertellen. Oké. Okay. Dat is te onwaarschijnlijk. Goed, duidelijk. Dan gaan we nu naar Peter van Twist. Dag meneer van Twist. Ja, goedendag beste mensen. Hallo. Ja. Ik, heb een, ik heb een vraag uh, aan de deskundige in deze. Ik, uh, dat mogen UFO's uh, wel niet hier. Uh, ...door het, uh, het, het, het wereld van luchtruimen zweven. Maar wat ik meegemaakt heb, dat is het volgende. Dat is alweer twintig jaar geleden, in 1990 op te zijn. Toen zit ik op mijn balkonnetje genieten van een biertje. Zoals een Willem Brabant dat wel eens doet. En ik hoor een zuizend geluid. Ik woon aan het bos. En op een 500 meter afstand uh, ploft er iets meer. En uh, ik dacht in eerste instantie dat het een meteoriet is... want het maakte een behoorlijk herrie. Toen kwam het een flinke uh, dan kwam het naar beneden... en het plofte ergens, dus toen ben ik het gaan, uh, gaan zoeken. Dat is dan niet zo 1, 2, 3 te lokaliseren in het bos. En ik moest dan wel even een onweg maken, dan heb ik het uiteindelijk kunnen lokaliseren. En? Toen vond ik een bal de grootte van een voetbal. Oké, okay. en u wil weten wat dat zou kunnen zijn... Ik, zo, ik, ik, ik kan een en ander ontzwingen, want iedereen zei natuurlijk van ja, dat is taartijs, hè, dat is een, een lekkend toilet, en een flikkertijs naar beneden. Maar dat was niet zo, dat ik vlak vlakbij de luchtmachtbasis uh, uh, van Gilserij, ik woon in Oosterhout en ik heb die gelijk gebeld natuurlijk en die konden mij bevestigen. Het was bloedheden van 30 graden dat er op dat moment geen vliegverkeer boven Oosterhout, Breda en de regio... Uh, okay. Overvloog. Dus een mysterieuze dat, dat ijsklomp dus. Ja. Govert, heb je daar een ja. verklaring voor? Nee, nee ja. ik, ik zou het niet weten. Nee. Er, er vallen vaker uh, ijsballen uit de lucht. Ze zijn gevonden. Soms is er een hele hype. Dan uh, is het in het nieuws en vinden opeens een heleboel mensen dat ook. Uh, dus misschien is het iets waar je op moet letten. Misschien gebeurt het vaker. Misschien zijn het natuurlijke verschijnselen. Misschien kan het wel zo dat er op de een of andere gekke klimatologische manier... grote hagelstenen op grote hoogte groeien en naar beneden knallen. In de meeste gevallen is het toch wel gerelateerd aan vliegverkeer. Uh, oh. Dus heel vaak is, ja. het, is het ijs van vliegen. Maar ja, wat er daar in Gilserijen uh, uit de lucht is komen... vallen tientallen jaren geleden, ik heb echt geen idee. Dus meneer Van Twist, als zelfs na twintig jaar kunnen we het tot niet helemaal... Uh, maar het is, lijkt me een bijzondere klaren. ervaring. Om nee, maar mee te ik... Maken. ik, ik, ik, ik ik, ik laat het ook het graven van Van Oosterhuis. Ze zal het ook de kroniek ingaan. Maar ik heb er dus ook... Ja, het was dat een vakantieperiode. Dus uh, ik kon ook niemand bereiken nee. van de sterrenkunde... of die mij daar nee. heeft nee. Van dingen. Ik heb het mee naar huis genomen. Ik heb het in de koeling bewaard. door ja. een aantal dagen. En toen ben ik zelf met vakantie. En dan heb ik het. Uh, nou, ik zou zeggen. Weggegooid. Ik zou zeggen. koester de ervaring. Want het is bijzonder om iets uh, mee te maken. wat de meeste mensen niet mee kunnen maken. En uh, misschien is het ook wel bijzonder om te weten. dat er uh, dingen zijn waar wij nog geen antwoord op hebben. Ja, het, was, het, was, het, het zou uiteindelijk uh, geresulteerd kunnen hebben in de, in de ideale moord. Want. Als ik dat ding op mijn kop had gekregen, ik had toevallig in het bos gelopen, dan had ik het niet daar kunnen vertellen. Ja. En dat was dus het, het bewijsmateriaal. Was ja, dat is wel zijn geweest zeg maar ja. Dat is dan een leuke, ja. bizarre bijkomstigheid. Ja. Maar dan weet ik, ik had, ik had zelf het idee dat het uh, een reststuk van een, van, een, van, een komeet, nee. uh, van, van, van komeetijs was. Want in die tijd zijn er heel wat ja, meteorieten uh, neergekomen, ja. tenminste ja, dat in die week. Kunnen... Ja, goed. Dus, uh, maar goed, we laten het gewoon ja. spreken op de verbeelding Dank je wel. Oké, dank je wel. Maar dank wel voor het verhaal. Ja, mooi, een mooi verhaal. Peter, Peter van Twist doet mij trouwens denken aan Roald Daal. Die had ook zo'n verhaal, Lem, over iemand die om, om, omgebracht was met een bevroren lamsbout... die ja, daarna precies. in de pan werd gestopt, ja. <laughs> Lem toe de slot. prachtig verhaal. Goed, uh, Alice Thijssen. Ja, goedemorgen. Of nee, dat is nog... Uh, goedenacht, hè? Ja, het is goedenacht. Ja, uh, u spreekt met de liefsteijs in Milsbeken. en ik wilde gewoon vrillig vrilling vragen... of hij weer in het katern wetenschap van de Volkskrant... de hemel in 2012 heb ik hier hangen... en die heb ik gemist in 2013. Maar ik hoop dat, dat, dat ik die weer kan uitscheuren en ophangen... want ik volg, uh, laten ja. we zeggen... iedere nacht uh, sta ik wel zo ongeveer buiten... Uh -huh. om te kijken of daarboven wat te zien ja, is. ja. Nou, dat vind ik een leuk verzoek. Uh, want uh, ik heb inderdaad twee achter volgende jaren... rond oud en nieuw een pagina in het wetenschapscaterine gehad. Met een vooruitblik van wat is er komend de komende jaren. Is daar helemaal zichtbaar? En ja, ik ben slechts een uh, arme freelance medewerker van de krant. Uh. Dus die vraag moet je eigenlijk aan de redactie van de Volkskrant de voorleggen. Dat is wel zelf richten, de redactie. Uh, en wie weet uh, willen ze dat weer een keer doen. Ik heb wel ander leuk nieuws voor je. Uh, er zijn een heleboel uh, uh, mogelijkheden op internet en op mijn eigen website, ja. Mieke noemde hem al, allesoversterrenkunde.nl. Alles Daar vind je ook informatie over de hemelverschijnselen. Ik heb er ook een app uh, ja. van gemaakt voor de smartphone, die heet Sterrenkijken. En dan krijg je gewoon elke keer een, uh, een leuke update van... hey vanavond dat zien, nu een maansverduizing, nu een vallende sterrenregen. Dus er zijn andere manieren, maar ik zou het heel leuk vinden... als de pagina ook weer terugkomt. Want ik ken veel mensen die hem inderdaad uitgescheurd hebben... en een jaar lang op de binnenkant van de kastdeur of waar dan ook... Ja. Yeah. Uh, uh, zo, ja, vlak... Dus uh, gewoon een briefje ja, ja, aan ja, Philippe Remarke, de, de hoofdredacteur uh, van de Volkskrant schrijven... en dan komt het, het wel goed. te zien zijn en zo. Ja. Ja. Ja, weet. Nou, uh, hartelijk dank en dan uh, ik moet zeggen dat ik uw uh, uh, artikelen want er stond vorige week ook weer of twee weken geleden een geweldige uh, leuk over de hoeveelheid omdat er net iemand vraagt naar buitenaards leven en dan heeft u balken erop gezet er zijn balken met uh, hoeveelheden planeten en sterrenstelsels uh, een zonnestelsel ja, ja, ja. en er staat uh, laten we zeggen onder een hele balk met een allerkleinste uh, de onze ja, precies. Als een piepklein stipje. Die staat ja. Ja. er dan ook tussen. Ja, dus dat... Ik vind dat heel waarschijnlijk dat er buitenuit leven is. Alleen wij zijn op zulke grote afstanden. Dat we van. en het, het, het hele universum is zo gigantisch groot. dat wij dat, laten we zeggen. ons mensen wij kunnen het nog niet bereiken. We hebben al moeite met Mars. Ja, oké. Okay, nou, hartelijk, dank. hartelijk dank voor uw vraag. Ja, het zijn ja. ook een heleboel mensen die uh, dus via de mail uh, een vraag stellen. Uh, ja, Daar mijn vraag aan Govert: wat is er aan de achterkant van de maan op dit moment? En wat weet Govert over de gebleurde foto's van de NASA van sommige delen van de maan? Ja, je kijkt een beetje zo van: oh, maar, maar dat is een hele serieuze <lacht> vraag van Rini Sluis uit Plaat in Zeeland. Nou, de achterkant van de maan uh, is uh, niet heel erg veel verschillend van de voorkant. No. Wij kunnen hem alleen nooit zien. Dus we okay. moeten er een ruimtescheepje naartoe sturen. om the dark side de maan of achter... the moon. Hij is niet altijd donker, dus dat, dat, dat is het ook niet echt. Maar eigenlijk is die een beetje hetzelfde. Met heel veel kraters en stenen en keien. Okay. En, en die gaan uh, foto's van de NASA. Wat weet je daarvan? Nou, weet je, het punt is... Um, er gaan allerlei rare complottheorieën... doen de ronde over... Uh, er zouden geheime dingen zijn op de maan... en dan heeft NASA de foto's geblurd... en kijk maar hier, dat kun je... Ja, dat is allemaal zo'n flauwe kulmieke cool, als... Nou, uh... Rini moet je tegen Rinnie Sluis zeggen. Rini ja, Sluis, is, het is flauwekul volgens Ja, het is flauwekul. Uh, kijk, er zijn. Uh, weet je, je hebt het op Google Earth, heb je dat ook. Dat wordt samengesteld uit satellietopnames. En niet elk stukje op de aarde is in dezelfde scherpte gefotografeerd. En die foto's moeten elkaar aan elkaar geplakt worden. En, en als je op Google Street View kijkt, dan zit er opeens knikken in daken. omdat foto's aan elkaar geknipt zijn. En dat heb je bij sommige maanmozaïken, heb je dat ook. En dan is dat niet helemaal. is er onvoldoende materiaal beschikbaar om dat pas. Uh, te doen te maken. Dus dan zien sommige stukjes er wat wazig uit. En dan komen de mensen die zeggen, ja kijk, NASA heeft iets te verbergen. Dan denk ik, ja hoor. En dat doen ze dan zo dat wij allemaal denken, goh, wat een blur daar. Dat, het is zo'n zo naïeve complotgedachte. Het slaat echt nergens op. De maan is interessant. En we krijgen hem steeds beter in beeld. En, uh... okay. Goed. Nou, uh, we, gaan, we doen nog één beller. En dan gaan we daarna nog weer naar een mooi nummer van Beatrice luisteren. Uh, Eline... Hallo? Oh, ik dacht dat het Eline was. Ik hoor niemand. Ja. ja? Nee, dus. Oh, wacht even. Nou, oké. Okay. Eline, ja? Ja, ik okay. wacht. Oh, okay. Anders wacht ik wel. Oké, okay. nou, zeg maar. Uh, Eline of die meneer? Nou, nee, u kunt... Nou, Eline, stel, okay. stelt u de vraag maar. Oké, okay, oké. Okay. Ja hoor. Ik, ik vraag aan die meneer... En, en, als de maan steeds verder afkomt van de aarde... Aha wat heeft dat voor invloed op het water? Want uh, onze uh, app en vloed... Ja, leuke vraag. Want die, die, dat is eigenlijk een vervolg op die eerdere vraag... van die uh, ja. jonge of die En toen ja, ik legde ik uit dat de, al... maan, dat de maan steeds... Van de, langzaam maar zeker van de aarde afdrijft. Ja, dat, en dat, dat komt zijn... onder andere door die getijdenwerking. En het punt is, als de maan heel ver weg is... gaat de aarde ook steeds langzamer om zijn as draaien. En na een tijdje keren ze elkaar dezelfde kant toe. En dan, houdt, dan bestaat er wel en vloed, maar altijd op dezelfde plek op aarde. En, en de en vloed zal ook wat minder zijn. Maar dan zit je dus aan één kant van de aarde... waar je altijd de maan boven je hoofd hebt. Daar is het ook altijd hoog water. En dan uh, uh, een paar duizend kilometer verderop... is het altijd laag water. En dan verandert het niet meer. Dus het wordt wel wat saaier hier op aarde. Dus we gaan de getijdenwerking ja. missen. Ook geen tsunamis meer. Ja, de tsunamis de de helaas nog wel. Want er zijn nog wel weersverschijnselen en stormen en tropische cyclonen. Maar het gewone getijdenwerking van eb en vloed, wat door de aantrekkingskracht van de maan komt, dat gaat dan. Uh, maar ga uh, uh, uh, Hoe snel gaat maar... dat dan? Ja, dat, wat, ik, wat ik zei, een paar centimeter per jaar. Dus ja, wel, maar wij gaan dat, gaan niet, dat niet meer meemaken. Nee, nee, nee, nee. Dan moet je echt. Uh, praat je over. Uh, uh, over vele, vele miljoenen jaren voordat je daar... Oké. Oké, oké. Nee, we hoeven ons hier... daar geen zorgen over te maken. In ons leven gaat uh, dat niet meer gebeuren. Nee, Nee, maar mijn directe vraag was wel... wat doen we dan met alle smeltwater uh, boven, de aar, boven toppen... die uh, uh, naar de zee gaan? Dat, dat, uh, dan krijg je natuurlijk een ontzettende Amersfoort aan zee. GELACH aan zee. <laughs> Nou, ja, dat valt allemaal wel mee. Om te beginnen, voorlopig gaan we dat niet meemaken... en dan zijn er hele andere verschijnselen... zoals de normale klimaatomslagen uh, uh, op aarde... Die, zullen, die, die zijn veel groter. En Nee, dit, dit speelt allemaal niet zo'n... Uh, Oké, okay, dank je. We hebben we uh, Dank je wel, Eline, voor je vraag. Ja, ja, ja dank ja, dankjewel. Ja, ja. En we gaan van uh, de maan naar de waan. Ja, de ja. maan. Ja, ja, Beatrice... Um, dat is nog een nummer dat je gaat zingen van je cd. Ja. Ook een, een eigen nummer. Hetzelfde Klopt, ja. Waar gaat het over? Het gaat over... Het, het, ik kwam in, in een heel mooi groot oud huis in Italië. in Toscane. Nou, dat was eigenlijk Omrië. Ja. En dat huis... Uh, ik kwam daar binnen. en dan, Dat heb je wel eens met oude huizen. Dan ademt het geschiedenis. En mijn fantasie slaat dan op hol. Elke slaapkamer of elke kamer of kelder of keuken... Daar voel ik een generaties en drama's en tragiek en geluk. En daar is van alles gebeurd. En daar gaat het lied eigenlijk over. En soms moet je een huis verlaten, verhuis je en ga je weer een andere, andere richting uit. Begin je weer een nieuw gedeelte van je leven. En in dit geval is het lied. Laat mij de waan dat het eigenlijk wel goed zou hebben kunnen gaan. Maar het is niet goed gegaan. Ik hou van liedjes. Met een, een heen, tragisch man. einde. Uh, ja, ja. tragisch ja, ja. <lacht> einde. Goed, de waan. Ja, schat. Ik ben er klaar voor. Mijn herinnering gaat naar boven. De steile trap omhoog. Naar de slaapkamer van toen. Bestaat staat de tijd tot tijde droog. In jouw handen was ik als water. Het geluk duurde ons lang Tot het stromen langs de muren Een scheur in het behang Laat mij ervan Dat het anders zal gaan Laat mij ervan Dat de tijd stil kan staan In dit lang geleden huis Laat mij ervan Laat mij de waan Kinderstemmen klinken Alsof het altijd zo geweest Maar het huis is nu leeg Het einde van een feest En de waarheid wuif ik weg Zoals ik vroeger ook al deed Laat ik de deur toch op een kier Opdat ik niet vergeet. Laat mij de waan, o oh, dat het anders zou gaan. Hey. Laat mij de waan, dat de tijd stil kan staan. In dit lang geleden huis. Laat mij de waan, o, oh, oh, oh, laat mij de waan. Hey. O, oh, het duizelt als ik rondkijk. En radeloos ontdek, en dat het leven zomaar doorgaat, zelfs na jouw vertrek. En, en er komt geen einde aan, voor mij blijf jij bestaan, laat mij de waan. Ja, de waan. Van dus. Ja, het is dus een beetje. Dit applaus klinkt altijd lullig met weinig uh, <lacht> mensen, maar.. Uh een gemeente van een prachtige nieuwe CD van Beatrice van der Poel, heel uh, huids. En uh, ja, uh, golvend is er ook nog steeds. Ja, te vragen worden steeds maar groter uh, en alomvattender. Ja, het is ook uit welke niet in de nacht oh ja, hier is dan. iemand Dennis Seedorf. uit welke materie is het heelal opgebouwd? Dus niet de sterren, planeten en dergelijke, maar de schijnbare licht ertussen. Aha. Een leuke vraag. Ja. Je zou denken: leeg is leeg, hè? er zit niks. Ja. En uh, er is toch wel ontdekt dat er ook nog zoiets bestaat als donkere materie, waarvan we geen idee hebben waar het uit bestaat, maar wat wel een soort mysterieuze zwaartekracht heeft. En dan zit er in die lege ruimte ook nog een ander magisch klinkend element, dat is de donkere energie. Het ja, is eigenlijk niet eens materie, maar het is een soort energie van de lege ruimte. Allemaal raadslachtige dingen, maar uh, ja, het antwoord erop. Uh, ik ja. zal nog even op zich laten wachten. Zelfs Schovoet Schilling weet het niet hè, precies altijd allemaal. Ja, neem het hem eens kwalijk. Laat mij Ja, samen. Ja, ja. <lacht> ja. Peter Oud vraagt. Vroeger draaide de aarde in 16 uur om zijn as. Nu in 24 uur. Klopt nou, dat eigenlijk? Kan dat. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Hoe kan het dat het steeds langzamer gaat? Ja, het heeft te maken. Het is uh, grappig dat er een aantal vragen daarop terugkomen. Ja. Het heeft te maken met die wisselwerking tussen aarde en maan, de maan zorgt voor eb en vloed op aarde, dat, dat water dat stroomt over de aarde... om alsmaar onder de maan te willen blijven... dat remt de draaiing van de aarde af. Daardoor draait de aarde steeds langzamer om zijn as... door die getijdenwerken van de maan. En het gevolg van die afremming is weer... dat de maan op een steeds grotere afstand ja. komt. Dus het is hetzelfde verschijnsel. Als we geen maan zouden hebben... die langzaam van ons afdrijft en die getijden veroorzaakt... dan zou de aarde gewoon dezelfde snelheid blijven roteren. Maar de maan zet de rem op de draaiing ja. van de aarde... Die maanden, ja, ja, dat heeft een grote, mm. grote invloed. En overigens, wat heel leuk is, sommige mensen weten misschien wel... dat we niet alleen elke vier jaar een schrikkeldag hebben... maar heel af en toe, eens in zoveel jaar, ook een schrikkel seconde... Ja, die wordt dan wel. ingelast om de tijdreken weer te kopen. Dat, dat heeft met die afname van de draaisnelheid van de aarde te maken. Dan moeten de klokken weer eventjes een beetje aan worden aangepast. En daarom moeten we af en toe een schrikkel seconde inlassen. Oké, okay. goed. En um, dan hebben we een beller, meneer van hetzelfde... Ja, goeiedag. Nou. Ik, eh, dan is, ja. ik heb een vraag van meneer Schelling... voor eh, het volgende van Einstein... van die algemene relativiteitstheorie. Dan eh, gaan ze dat bewijs leveren... met die ster. Die staat dan, eh, tussen het licht wordt afgebogen... door zware massa. Aha. Wacht even, ik, ik begrijp het. Oh, oh sorry. Dus even... het uh, licht, licht wordt afgebogen... Het licht, door zwarte, ja? Ja, wordt afgebogen door zware massa. Dus ja. het licht wat van een ster komt... Wordt, gaat langs de zon... En dan wordt af, hij uh, afgebouwd, maar dat zien we niet overdag, sowieso niet. Vanwege, uh, omdat het licht maar heel klein is, heel, ten opzichte van het licht van de zon, weet je. Toen hebben ze moeten wachten. Oh, dat was een bewijs uh, bij van Einstein, dat hij een, uh, van een ja. uh, ja. algemene uh, ja. relativiteit, van de zwaartekracht en het licht. Ja. Dat weten u wel, hè? Ja, dat weten we wel. Ja. Weet je wat ik nou niet goed begrijp? Dus dan zeggen ze, geef ze een voorbeeldje. Je kijkt dan naar een sterren en toen hebben ze gewacht op die... Uh, ja, soms die ja, ja, En dan zie je hem ergens anders. Ja. Dus, maar begrijp ik nou goed dat ik dan een kromme lichtstraal eerst ziet? Ik snap het niet goed. Ik, ik kijk toch rechtsuit? <laughs> kijk ik nou langs een boog? <laughs> ja, je moet het een beetje vergelijken met wat er gebeurt uh, als je door een... Uh, stuk glas kijkt, waar je normaal gesproken helemaal probleemloos doorheen kan kijken. Maar soms zitten er bobbeltjes in oud glas. Ja. En dan zijn de rechte dingen die erachter staan, die beginnen een beetje te welven. Die zie je niet meer op de plek waar ze horen te staan. Ja. En daaraan kun je afleiden dat het licht een bochtje heeft gemaakt. En het kan door een, een bobbeltje in het glas... of doordat je oude, oude ruiten in je kozijn hebt zitten. Dan heb je dat ja. wel eens. Uh, maar in ieder geval, doordat je een rare vertekening ziet... doordat iets niet meer op de plaats zit... waar het hoort te zitten... Ja. zie je dat het licht met een omweg is gegaan. En dat was toen met Einstein eigenlijk ook. Maar, wat, maar wat, wanneer zie je het nou correct? Als die met die zonsverduistering... Nee, juist niet. Ook, nee, juist ja, dan niet. Dan niet hè? nee, juist niet. Nee, juist niet. Dus okay. uh, als er geen zware object in de weg zit, dus geen zon of maan in de weg... dan komt het licht gewoon kaarsrecht op ons af. En als er iets tussen zit, dan buigt het een piepklein beetje af. En dat was toen uh, gemeten. En het was inderdaad heel leuk, want het was uh, 1919. Ja, en die ja, ja. expeditie die heeft ervoor gezorgd dat, dus dat Einsteins naam ja, wereldberoemd ja. werd. Artikel ja. op de volpagina van de New York Times. Ja. van uh, Nieuwe Theorie van Zelo. Maar het is... Uh, ja, misschien zit ik een beetje door te zullen. Ja, maar... een beetje. <laughs> ik kan ik er zelf uitkomen, denk je? Denk het wel, ja. ja dus ik, ik moet nu gewoon denken, ik kijk er echt uit. Dankzij lineaal. En dan zie ik de ziekte groeien. Ja. En als je... Uh, maar... Nou, we, gaan, niet we niet. gaan er wel een keer een, uh, ja, okay, een boom ja, dan over is het opzetten. Want hey, hier zit dan heel... Kan ik nog een heel klein vraagje stellen? Nee joh, heel Nederland zit mee te luisteren. Niemand uh. snapt dit meer. Okay, dus, uh... sorry. En, maar dat, misschien nog wel een vraag wat ze wel snappen. Dus, uh, dus licht heeft energie. Ah. En de zon die duwt uh, tegen de aarde. Maar door de zwaartekracht duwt hij niet weg. Maar de hele, hele, hele halve zon met uh, energie, toch? Ja. Licht duwt hij dan niet ergens tegen. Wordt daar rekening mee gehouden? Er wordt overal rekening mee gehouden. En... Uh, ik, ik weet niet eens precies wat je bedoelt, maar... Nou, het lijkt licht. Ga je druk, toch? Ja, ja. Meneer Van Zelden, we gaan er hier nu mee ophouden. Ja, houden, want... okay, ja, sorry hoor. Ja, nee, nee, sorry, nee, nee. Sorry. Nee, het is heel leuk dat u heeft gebeld. Maar er zijn nog een heleboel andere mensen. En willen gewoon nog op, die willen Excuus, ook nog... Op... Nee, u hoeft zich ja. niet te verontschuldigen. <laughs> het was heel leuk. Dankjewel. je wel. Goeiedag. <laughs> ja, uh, Hans heb ik nog. Ja, hallo. Hoi, oh, ja. Zeg het maar. Hallo, ik heb een vraag. Het laatste weekend van augustus, op de vrijdagavond, is, uh, heb ik een, een, een verschijnsel gezien in, het, in, in de lucht, heel ver weg. Dat was een explosie. En die was zo ver weg dat hij ver buiten onze, onze damkring was. Dat was duidelijk te zien. Ik heb daar met een aantal mensen over gesproken en tot nu toe heeft één persoon die heeft het ook gezien. Het heeft u, de heer Kovic, heeft u daar al meer van gehoord? Of, of de NASA, of het een of het ander? Nou, mij zegt het zo eens voor wie niks, maar ja. misschien komt het wel omdat ik toen op vakantie was, maar uh, je ziet maar af en toe dingen... Het is overal hoor, ook als je ergens op vakantie bent. Ja, maar bent. als er iets boven Nederland, uh, bijvoorbeeld een hele heldere vallende sterren, vallende sterren, ja. dat zijn kleine steentjes die door de dampkringszuizen de lucht verhitten, die begint dan te gloeien, en als zo'n steen een beetje groter is, een centimeter of tien, dan heb je zo'n heldere meteoor, dat heet een vuurbol, en dat kan eruit zien als een explosie. en uh, ja Dat is niet iets wat je over de hele wereld kan zien, maar dat gebeurt met enige uh, regelmaat. En zoals je het omschrijft, denk ik eigenlijk dat het zoiets geweest is. En dat is een heel mooi verschijnsel om uh, uh, waar te nemen. Je moet geluk hebben, want je weet niet van tevoren wanneer het komt. Want er begin nee. dit jaar in februari een extreem grote meteor die in Rusland uit de lucht kwam. Waar mensen dat op hun webcams hadden vastgelegd en waar er een soort tweede zon aan de hemel stond. Nou, een klein tikje kleiner was misschien uh, eind dus boven Nederland zichtbaar. Ik denk dat het zo is geweest. Nou, okay. dat, dat is voor me ja. Want ik heb toen die uh, die gezien, boven Zwolle... dat was een twee of drie jaar geleden. Aha. Die heb ik gezien. Dat was een geweldig spreek, weer ja. gezegd. Maar uh, die van die laatste weekend... en augustus van, het, uh, van dit jaar... dat was duidelijk te zien dat er een ronde... Uh, vuurbal in één was ja. Echt een. Ja, dan is hij een, een stuk een, helderder uh, en dan krijg je dat. Goed, Govert heeft hem dus niet gezien. Hartelijk, hartelijk dank, Hans. Ja, we gaan nog okay. even naar. Ja, dankjewel. We gaan nog even. Dus hebben, mensen hebben ook getwitterd. Ja, we, we kunnen echt niet iedereen bedienen. Maar deze is nog wel leuk. Beste Mieke en Govert, klopt de theorie dat de maan een losgeslagen stuk van de aarde is? Ga jij die vraag dan beantwoorden, Mieke? Ik, <laughs> nee, nee, natuurlijk niet. Ik heb geen flauw benul. Er is een beetje een probleem met die maan. Uh, de, de aarde is een planeet, de maan draait eromheen. Andere planeten hebben ook manen... maar dan zijn die manen in vergelijking tot de planeet heel erg klein. En de aarde heeft een relatief hele grote maan. En niemand snapt precies hoe de maan is ontstaan. En er zijn allerlei theorieën over... dat er misschien vroeger een grote botsing is geweest... waardoor een stuk van de aarde werd losgeslagen. En een paar Nederlanders die hebben uh, een nieuwe theorie bedacht dat de maan uit de aarde weggeschoten oh ja. zou zijn... door een soort kernexplosie in het binnenste van de aarde. En dat is heel speculatief. En daar willen ze nog meer bewijzen voor proberen te verzamelen. Maar het zou kunnen. Het is, een, het is een denkbare optie. Maar eigenlijk weet niemand het antwoord. Nee. Maar als je het zo hoort, denk je, ja, misschien. Ja, misschien. Misschien. Goed. Dan is er nog uh, meneer Rinstra die iets wil vragen. Dag, meneer Rinstra. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik, uh, ik luister naar jullie programma met veel genoegen. Nou, fijn. Ik, ik ja. Ik kwam terug van een uh, nachtwandeling, laat maar zeggen, zo ongeveer een uur en een kwartier geleden. En toen zag ik aan de noordwestelijke hemel een, een enorm lichtverschijnsel eigenlijk. Uh, en, uh, zo, het leek alsof de zon aan het ondergaan was, want dat kan natuurlijk niet op dit tijdstip. Dus ik, ik vroeg me af, ik weet niet precies waar die staat... een week geleden was die vol, zondag, zondag een week geleden... Uh, is de maan misschien laag aan de kim op dit moment uh, in het noordwesten? Ja, uit mijn hoofd moet ik even zeggen dat... nou, die staat niet laag in het noordwesten, denk ik... want het is nu afnemende maan... dus dan komt die rond en zo een beetje op... dus dat, dat lijkt me niet. Maar ik zou het niet weten wat je gezien kan hebben. Nee, uh, want ik denk dan wel eens dat het kunnen kassen zijn... Die die dat lijkt me lichter, eerder, maar... ja, als het bewolkt is... Uh, ja en het is volgens mij op dit moment niet, uh, geen helder weer in Nederland... en dan nee. heb je elke lichtbron die op de grond een beetje licht omhoog schijnt... het kan een kassencomplex zijn of het kan een stad zijn in de verte... die verlichten ja. de wolken van onderaf. En vaak zijn het van die oranje natriumlampen... dus dan worden die wolken krijgen ook zo'n oranjeachtige tint. Dus als, ik zou geneigd zijn te denken als je een gloed hebt gezien... die een beetje oranjeachtig van kleur is... dan is het vrijwel zeker wat wij noemen lichtvervuiling... Uh, kunstlicht hier op aarde wat tegen de wolken aanscheent. Nou, dat zou ik misschien kunnen zeggen, ja. maar het was wel van een enorme breedte. Ja. De breedte die de zon ook vaak heeft op ja. diezelfde de, de, kant. Dus, maar er is niet iets merkwaardigs aan de hand. Op dit voor plek. zover ik weet ja. is er niks merkwaardigs ja. aan de hand. Maar wel oh, goed, okay. dat, dat maar goed u... blijven kijken, want ja. er is altijd veel te zien, dat blijkt maar weer. Ja, zeker. Hartelijk dank. Dank voor de bellen. Ja. Ja. We Dag. hebben nog één uh, mailtje. Uh, de Gauw verschilling vertelde dat we weinig meer weten over de maandstanden. Hè? Dat mensen zich daar niet zo ja. bewust van zijn. Alhoewel uh, deze bellen dus uh, wel, week denk zondag, ik. Vandaan. Ja, klopt. De meesten weten wel over de kwartieren en met premier en dernier en zo. Maar ik heb in een dorpje in de Alpen eens horen zeggen dat boeren daar zelfs kleine nuances konden onderscheiden om het optimale zaaitijdstip te bepalen. Oh. Ik hoor een wolf. In een identiek stadium zou de ene maand... de maan toch de iets anders worden belicht... dan in de andere maand. Is dat zo? Of is dat nou, suggestie? Ja, de, de maan is een bol. vrijwel Een vrij gladde bol. Daar schijnt de zon op vanuit verschillende richtingen. En dat, dat ja. verandert de hele tijd. Ja, het gaat heel geleidelijk. En uh, je, sommige mensen die er scherpe oog voor hebben... die kunnen het verschil tussen... Uh, vandaag en morgenochtend zien... In de loop van een paar uren kun je dat net onderscheiden af en toe. Ja. Uh, ik denk dat uh, zaaien en oogsten heeft meer met de seizoenen te maken... dan met de maanstaand. Ja. Maar er zijn mensen die uh, last dat hebben dat, van maanziekten... Ja. Ja. Ik hoorde er net zijn. Ja, ja, nee, ja, ik niet, los. maar ik ken wel iemand die, ja. de, die, die denkt altijd dat hij gek wordt. Ja. Met volle maan. Met volle maan. Ja. Zou dat dan toch iets van waar zijn? Ja, je weet het oh. niet. Het zou zomaar kunnen. Ja, er zijn nog zoveel, zoveel ik vragen. Hoor, want, ik hoor een nieuw lied aankomen. Want, want Govert Schilling, de mensen blijven natuurlijk vragen stellen... want het blijft zo intrigerend en moeilijk te begrijpen. De maan. Casa Luna. Ja, Casa Luna. Ja, daarom heet het programma ook zo. Goed, ik ga mijn gasten bedanken... Want, het is bijna twee uur. Goverdschelling, dank je dat je Bas de vragen hebt beantwoord. Beatrice van der Poel, Dankjewel dat je zo mooi gezongen hebt. Je cd Heelhuids, die kunnen mensen aanschaffen. En zometeen, dan is er nog uh, Dit is de Nacht. Met Miranda van Holland. En morgen is Casaluna met Klaas Drupstein. Die gaat het over de generatie I hebben. Dag. Ik ben ook wel eens bang.